9 Uur. Gert Luc met het NOS Journaal. Er komen strengere pensioenregels. De regeringsfracties en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn het daarover eens geworden. Dat betekent dat er ook in de Eerste Kamer voldoende steun zal zijn voor de kabinetsplannen. Vakbonden en andere organisaties demonstreren vanmiddag in Den Haag tegen de nieuwe regels. Vooral de verplichting voor pensioenfondsen om extra geld in kas te houden zit ze dwars. Werkgevers presenteren vandaag plannen voor een nieuw basisstelsel voor werkenden. Niet alleen mensen met een vaste baan, maar ook flexwerkers en zzp'ers zouden verzekerd moeten zijn tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dat staat in het manifest van werkgeversvereniging AWVN, een onderdeel van VNO-NCW. De snel groeiende groep zelfstandigen koopt en investeert nu minder door onzekerheid over hun eigen werksituatie. En dat remt de economie en de banengroei, klagen de werkgevers.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 Vuurwerkhandelaren verkopen voor de jaarwisseling geen babypijltjes meer, meldt het AD. De verkopers vinden dat er te veel ongelukken gebeuren met de spotgoedkope pijltjes. Het vuurwerk is populair en legaal, maar Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland vindt dat er een verbod op moet komen. Alle 12.000 toegangspassen voor medewerkers van rechtbanken worden vervangen. De Raad voor de Rechtspraak heeft dat besloten na een actie van een SBS-journalist. Die kwam dankzij een pas van een oud medewerker met een nepwapen binnen bij de rechtbank in Utrecht. De pas was ten onrechte niet geblokkeerd. Het weer vandaag afwisselend zon en wolken. Ook trekken er buien over en wat onweer. En het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. Morgen af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... voor Bunschoten 4 kilometer... richting Amsterdam tussen Blarikum en Muidenberg 8. De A2 Eindhoven-Utrecht bij de Afrikkerk driel 4 kilometer. A4 Haag Amsterdam voor knopend Bottenverdorp 9 kilometer. En vanaf Amsterdam naar Den Haag... op de A4 tussen Roelofaar en Sveen en Dijk 4. A6 Ledenstad-Muiden bij knopend Muidenberg 9 kilometer. A9 amsterdam Amstelveen-Alkmaar voor knopend Bottenverdorp 4. A9, Alkma-Amstelveen bij Bottenverdorp, 6 kilometer. De A12, Den nagen utrecht bij knooppunt Lunetten, 4. A16, Breda-Rotterdam, bij de randweg Dordrecht 4 kilometer. Dan de A16, Breda, richting Rotterdam, voor knooppunt de Brechtseplein, 10 kilometer. Die file staat zowel op de hoofd als op de parallelbaan. Er is maar één rijstrook open bij knooppunt de Brechtseplein. Daarom kan het verkeer beter omrijden... vanaf knooppunt de Brechtseplein, door de Benelux-tunnel. Op de A20, richting Gouda, voor het knooppunt de Brechtseplein, 8 kilometer... En van Gouden naar Hoek van Holland staat ook via de uit de Bresseplein 4 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 4. En de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar-Kerkenhout 6 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Was de zingel van de Jacksons en Ken, You Feel it voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen VVC. Gaan we weer over naar Rio Fris. Ja, waar zojuist het laatste vuistje van de eerste helft heeft geklonken. Uh, ja, hij heeft niks bijgetrokken. Er Zo ook weinig gebeurt eigenlijk, één kleine besluurbehandeling. Maar wel uh, drie gele kaarten heeft hij uit te delen. Twee voor VVC en één voor Zandvoort. Nou, dus de Rusland is dus 0-0. En Sandfoort uh, moet wel. Ik moet wel zeggen, de laatste 5, 6 minuten. heeft Sandfoort uh, met de rug tegen de huur aan gezeten. En dat was uh, VWC een stuk sterker dan in de rest van de hele helft bij elkaar. En Zandvoort kreeg toen niet meer de gelegenheid. om uh, die bal te pakken te krijgen en dan een stille counter te plaatsen. Dat was wel jammer. Want uh, men was met, uh, gewoon met een mannenveracht op de helft van Sandfoort bezig. Ja, en als je dan een snelle jongen hebt, en die hebben we. dan, uh, dan in, de, in de persoon van uh, Patrick van der Hoort en Nijseberg, ja, dan heb je een grote kans. Maar goed, zover is het niet gekomen. Rusland is dus 0-0 bij eh, SV Sandburg tegen CVC. En over een kwartiertje gaan we weer verder met de tweede helft. Toch zo betekenen heel fris.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 Jawel, jawel. Formule 1 uh, dit weekend, uh, de Grand Prix van uh, Rusland. Uh, ja, specspunt een nieuw circuit. Ja, open uh, en Voor Nederland toch wel een uh, bekende omgeving. Uh, een maandje wacht geleden werden daar de successen gehaald door de Nederlandse wintersporters tijdens de Olympische Spelen. Vooral het uh, schaatsen. En op dat terrein, rondom al die gebouwen, die op Meddelplaatsen en zo... daar is een uh, circuit uh, aangelegd en dat ziet er heel gelikt uit. Hele mooie omgeving natuurlijk ook. Het is uh, Rusland, dan denken we aan kou. Nou, het is daar... Uh, de Russische Riviera, het is lekker, ruim 20 graden. De Zwarte Zee aan de ene kant, de berg aan de andere kant. Maar daar gaat het niet om, het gaat om de <lacht> Formule 1. Formule 1, waar de strijd gaat om de titel tussen Lewis Hamilton en uh, Nico Rus, Rosberg. Beide komen ze uit voor het uh, Mercedes-team. Uh, op dit moment staat uh, Hamilton aan de leiding in het kampioenschap... een uh, voorsprong van 10 punten op uh, Rosberg. En alle ogen zijn op die twee gericht natuurlijk... Uh,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 Ja. Bedankt. Oké, okay, dankjewel Willem van deze. En hier zijn de Temptations.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 in het Juttertje, een, on, een gedeelte van het strandpaviljoen uh, Talassa...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 paviljoen Talassa 18. En schrijf u in als u mee wilt doen... garnaalzandvoortapenstaartje gmail.com garnaal met a-e... Een evenement wat u niet mag missen. Het eerste lustrum inmiddels alweer. Vijf jaar voor de vijfde keer in succesie zal het georganiseerd worden. Dat allemaal op 25 oktober. Tot zover. Wil je het evenementen nog even rustig nalezen? Ga dan naar de website van CFM. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.cfmzandvoort.nl En hier is Clean Bandits... Ik Everyone who sees what you become, will you drift away? Oh, I know that all time, two ones can make you right, Ooh. Heel van Clean Bennett, die heet Extraordinary. Voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag SV Sonvoort tegen VVC Schakelen we weer live over naar Joop van Joop, nogmaals, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uiteraard vanaf uh, Duimtje de Het stond wordt uh, twee schoonheden van kansen heeft gehad. En alle tweede keren werd het gewoon tegen Kipra geschoten.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 missen bij Zandvoort niet. En uh, ja, het was een leuk team. De leuke eerste helft. Alleen ja, het was niet effectief genoeg. En dat is zonde. Goed, uh, hij staat weer te spelen? Nee? Oh, hij komt zo omhoog. En dan uh, zal uh, Zandvoort waarschijnlijk de bal gaan krijgen. En ik weet niet of het via een... een oh, er was al een buitenspelgeval daar geconstateerd. Dus Zandvoort krijgt gewoon die bal. En daarna is er gefoten voor een blessurebehandeling. En de, de verzorger van de VWC ja, gaat eigenlijk een beetje haast maken. De man kan dus blijkbaar toch hardlopen... Het was hij gewoon aan het jokken. Wie gaat het nemen? Even kijken. Uh, Jan Sonneveld naar uh, die wel mensen tussendoor. Ronald Kalis, uh, Patrick Koper, Sandford het eigen helft. Maar die gaat nu over, over naar de helft van het tegenstander. De slechte paas daar van, van Koper. Dat is erg jammer. En daar is en um, een, ja, het was uh, een duwen en Sandford mag die bal gaan nemen of is het toch een uitbogelen? Nee, een vrije schot. En dat gaat een gaat het doen.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 De stand op me gaan gooien. Speel in de 57 e minuut en de stand is 0-0 nog steeds. Dus zo betekenen we weer terug bij Jan Vanis.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 Dus, zoals jij bent en kifferdop. Uh, we gaan weer uh, zo vlak voor vier uur nog één keer terug naar jouw fles voor het van de wedstrijd van vandaag. Ja, waar Sandford ondertussen op een 0-1 achterstand is gekomen. Nee, hè? Dus de taal van de wereld op zijn kop. Sandford is vele malen beter. Maar er was een moment, een corner. Er komt, de bal komt in de melee terecht. En uh, ja. Een van de uh, VVC zet zijn voeten tegenaan. En die bal gaat gewoon achter uh, Jorrit Schmid. En de stand van 7-0 in achter. En daarna is het eigenlijk een beetje slordig geworden. Uh, ook een beetje gimmig geworden. De grensrechter die, uh, was gewoon vals van het slag. Iedereen houdt hem uit. Maar de, de schijf had het gelukkig gezien. En toen krijgt ze van alsnog een, een corner. En hij Nou, dat was wel zo duidelijk. Het gebeurde twee meter bij mij vandaan. Maar dat, dat zijn trucen. Die moet je gewoon niet uithalen, denk ik. Wees eerlijk. Gewoon sportief. En uh, ja, dat, uh, dat vond ik dus een beetje minder worden op dit moment. Ja, natuurlijk is het voor alle tweede partijen belangrijk om op een voorsprong te komen. Ik heb het in het begin van de reportages heb ik het uitgelegd wat er aan de hand was. Zandvoert moet winnen. En als Zandvoert wint, dan komen ze weer gelijk met VPC. Maar zover is het nog lang niet, want we moeten nog een minuut of twintig spelen. En ja, voorlopig staan we dus 0-1 achter. En als het nou gaat, zoals bij Nederland gisteravond, dan moeten we zo meteen op 1-1 komen. En dan vlak voor tijd nog op 2-1 en op 3-1. Maar ja, het is geen Nederland. Nee, zo is het. Laten we eerlijk zijn. Werk aan de winkel dus. Ja, de spanning is gewoon goed. Uh, Sanford moet keihard gaan werken. En um, ja, laten we maar uh, teruggaan naar de studio, want er wordt gewisseld. Dan heb je tijd nodig. Kevin van der Seys gaat eraf. En uh, Maurice Mol komt erin in de spits. Dus uh, 0-0, of uh, 0-0 moet ik zeggen, met nog een minuut of 20 te gaan.